Levi van Eck met het NOS-journaal. Vandaag gaan de basis- en middelbare scholen weer open... maar op meer dan een kwart van de scholen is de ventilatie niet op orde. Dat bleek onlangs uit een onderzoek in opdracht van het ministerie van Onderwijs. En dat terwijl ventileren helpt om de verspreiding van het coronavirus te beperken, zegt het RIVM. Volgens het platform Perspectief Jongeren wijzen de landelijke overheid... gemeente en schoolbesturen te veel naar elkaar...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 Het ziekenhuis op Curaçao schrapt alle niet-spoedeisende zorg... omdat er een grote tekort is aan personeel door de coronacrisis. Veel werknemers zijn zelf besmet of zitten in quarantaine. Het ziekenhuis heeft bijna 200 mensen te weinig om alle afdelingen draaiende te houden. De coronamaatregelen op Curaçao zijn aangescherpt... omdat er relatief veel besmettingen zijn op het eiland. De Amerikaanse acteur en komiek Bob Saget is overleden... De politie trof hem dood aan in een hotelkamer in Orlando in de staat Florida. Het is niet bekend waaraan Zagget is overleden. Volgens de politie waren er geen aanwijzingen voor misdrijf of drugsgebruik. Bob Zagget was vooral bekend door zijn rol als Danny Tanner in de sitcom Full House. De serie was begin jaren negentig een wereldwijd succes. Ook was Zagget komiek. Eergisteren trad hij nog op en op Twitter kondigde hij meer shows aan. Bob Zagget was 65 jaar.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 Op 106.9. V.F.M.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 Denkken we nog meer van dit soort dingen Dan komen we een villa en een jacht nou, Een villa en een jacht vind ik trouwens ook weer niet nodig Waarom niet? Maar het is duur Nou ja Herman, zit er meer in een romantisch duet? Nou ik vind het toch wel belangrijk nou, ja. Sorry om dit ik echt niet voor een tukker om nou over geld te beginnen. Ja, luister, ik vind romantiek best, maar het moet wel betaalbaar blijven. Nou ja, dit vind ik wel belachelijk. Wij de zijn het varken nou en de tang. Betaal romantiek, de bestaat toch helemaal niet? en een vries. Dat kost me mijn hand vol, Jij nou, bent de schrikdraad ik de waarop de ik pies.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 Weet de... .9 You You think I can go on another day?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 Garde en ik had me jas al aan. Ze zei wacht je nog heel even. En nog geen 15 seconden later heb ik van haar lippen in mijn nek een afdruk staan. Nee, zij is niet belegerd. Ik zie dat elke jongen stiekem naar de kijkt. Zij heeft alles binnen handbereik. Maar zij wil mij en dat wil ze laten weten. Zij wil mij, ze is veel te hoog gegrepen.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 Zij weet dat elke jongen stiekem naar de kijk. Zij heeft alles binnen handbereik. Maar zij wil mij. En dat wil ze laten